8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Weer een brand in Winschoten. Discopiep, groot probleem bij uitgaansjeugd. En Nederlandse banken hoeven niet gesplitst, denkt Wijfels. In Winschoten is vannacht weer brand geweest. Dat is voor de zeventiende keer in korte tijd in de Groningse plaats. Bij een leegstaande woning brandde de voordeur. Toen de brandweer arriveerde, was het vuur al geblust door de buren.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 Bijna alle jongeren die naar de disco of een concert gaan... hebben na afloop last van hun gehoor. Uit een onderzoek van de Nationale Hoorstichting... blijkt dat 93 meteen na afloop problemen heeft. En bijna de helft daarvan hoort een dag later nog een discopiep. Volgens onderzoekers is zo'n piep al een teken van blijvende gehoorschade. Slechts 4 van de ondervraagden draagt oordopjes tijdens het uitgaan. De Nationale Hoorstichting noemt de conclusies verontrustend... omdat de kans bestaat dat tienduizenden jongeren blijvende gehoorschade oplopen. De onderzoekers willen dat de overheid ingrijpt.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 In België ligt het treinverkeer sinds 10 uur gisteravond plat vanwege een 24 uur staking. Er rijden nauwelijks of geen treinen. Ook internationale treinen zoals de Eurostar en de Thalys vallen uit. Het conflict draait om de structuur van de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. De regering wil het reizigersvervoer en het spooronderhoud scherper van elkaar scheiden. De vakbonden zijn er boos over. Ze willen juist één spoorbedrijf.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 Australië geeft toe dat het Great Barrier Reef de afgelopen decennia is verwaarloosd. Maar de regering belooft beterschap. Gisteren werd bekend dat het grootste koraalreef ter wereld in 27 jaar de helft kleiner is geworden. Het grootste deel van de schade ontstond door orkanen. En de rest komt voornamelijk door een zeestersoort die koraal eet. Volgens de Australische minister van Milieu zal het voor veel mensen schrikken zijn dat de helft van het Great Barrier Reef is verdwenen.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 Dan het weer nog excuse, veel bewolking en regen, vooral vanmiddag en vanavond. Veel wind ook en het wordt maximaal een graad of 17. Morgen eerst bewolkt, maar in de loop van de middag meer zon. Enkele buien en het wordt 16 graden. Vrijdag weer veel regen, in het weekend geleidelijk rustiger en droger. AMWB ah, verkeersinformatie Met om precies te zijn 31 files, een dikke 110 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat is meer dan gemiddeld. Er zijn een paar ongelukken gebeurd namelijk. De A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht staat tussen Borne en Eurmond. 4 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. En veel vertraging bij Rotterdam. Ik begin met de A4 daar. Op De A4 vanuit Hoogvliet naar Vlaardingen staat voor het knooppunt Ketelplein. 4 kilometer door lange files op de A20. Pak ik gelijk even mee. In de richting van Gouda staat tussen Maassluis en Schiedam 8 kilometer door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij. Mag je een paar honderd meter doorrijden, maar dan is het weer aansluiten... tot aan het knooppunt plein over zeven kilometer. Want daar is weer een nieuw ongeluk gebeurd. De rechterreis ook is dicht. Eigenlijk staat er dus file tussen Maassluis en het knooppunt plein. Terug naar Amsterdam, de A7 vanuit naar zaandam Voor het knooppunt Zaandam 7 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht... tussen knooppunt Velperbroek en het knooppunt Grijswort bij Arnhem. 6 kilometer door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En vanochtend vroeg is er een ongeluk gebeurd... met een tweetal vrachtwagens op de A59 vanuit Syriksé naar Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooidbolda staat 4 kilometer. Maar de weg is weer vrij.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 En Marcel Ooster. Goedemorgen. De abortusboot van Women on Waves gaat voor anker... in de internationale wateren voor de kust van Marokko. Hoe er daarop wordt gereageerd, hoort u zo van onze correspondent. De FC Groningen is het racisme in het eigen stadion meer dan zat. We spreken de directeur van Groningen daar zo over. En ze waren er afgelopen nacht snel bij in windschoten, maar er stond wel weer iets in de brand. In het centrum van Winschoten geldt een noodverordening. Toch was er afgelopen nacht, maar zo zei het al, opnieuw brand. De 17e sinds deze zomer. Verslaggever Roel-Paul ging naar de Groningse stad. Ah, er komt een uh, mobiele politiepost het Marktplein oprijden. Even Jan Krikke van Café Krikke. Bent u er blij mee? Ik heb geen idee. Maar de burgemeester komt er net naar. Vraag hem. Dag, Peter. Waar komt die politiepost te staan? Uh, we zitten even te denken of hier op het Marktplein of uh, de kruising Torenstraat uh, Poortstraat. Dus we zitten even te kijken in ieder geval, een, op een plek waar die makkelijk in de wijk zit en waar mensen makkelijk naar binnen kunnen lopen met hun vragen. En de bedoeling is dat die vanaf morgen vroeg bemand is ja. en dat mensen uh, zeg maar, met hun vragen daar terecht kunnen. Maar misschien ook tips. Mm -hmm. uh, dus, op het uh, beste plekje zou die moeten staan. Uh, Pieter Smit, die weet dat precies. Op zich is dit wel een goede plek, want de twee panden naast café Krikken die zijn de afgelopen nacht in vlammen opgegaan. En er zijn hier zeker nog wel meer plekken die volgens de omwonenden brandgevoelig zijn. Ik, ik vind het een hele mooie plek die daar. Ja, hè? He? He. Hele mooie. Ja. Ik woon in die woning ja. die is helemaal ingebouwd is door het Millennium met de bioscoop. En als ik een project zie waar gaat branden, dan zie ik de bioscoop al, uh, En daar woon ik er echt wel midden nee.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 Nou, probeer het te slapen. Ja, toch wel. En u zou ook kunnen afspreken met elkaar, met die elf? Nou, er zijn ook oudere mensen bij. Ik ben, ja. ik ben daar beheerder toevallig. Maar uh, dat mevrouw van 87, daar ga je geen, uh, <laughs> geen burgerwacht meer mee doen natuurlijk. Hè? Ja, ja. Nou, hou vol. Nou, we hopen dat er niks dat gebeurt vanaf. Ja. We hopen dat in ieder geval dat het een keer ophoudt, zo langzaam ja. aan de hand. Ja. Want dat wordt wel tijd. Ja. Denk, het is gewoon een kar in spel, denk ik. Ja, een kat en muisspel. De politie uh, moet de brand van vannacht nog onderzoeken. En kon tot die tijd niet zeggen of er uh, sprake is geweest van brandstichting. Maar het spreekt vanzelf dat iedere brand in Winschoten momenteel onze extra aandacht heeft. Al dus een woordvoerder van de politie. Twaalf minuten over acht, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Familieleden van de nabestaanden van de schietpartij... afgelopen zomer in Aurora eisen dat de twee presidentskandidaten... het wapengeweld in Amerika ter discussie stellen. President Barack Obama en zijn tegenstander Mitt Romney... zullen vanavond het eerste verkiezingsdebat houden... en het er dan wellicht ook over hebben. Debat is in Denver, staat Colorado, vlakbij Aurora... waar een schutter op 20 juli 12 bioscoopbezoekers doodschoot. Deze zomer in een movie theater in Colorado. Ik werd verhaald. In de vlek en nek. Maar ik was gelukkig. In de volgende vier jaar. 48.000 Amerikanen zijn niet zo gelukkig. Want ze worden met gunnen in de volgende presidents term. Een slachtoffer van de schietpartij in Aurora, dat het overleefde, roept de twee presidentskandidaten in een politiek sportje op. om met een plan te komen tegen het wapengeweld in de Verenigde Staten. Het is maar zeer de vraag of Obama en Romney hier gehoor aan zullen geven. Wat niet wegneemt dat er nu genoeg discussie is in Colorado over wapenbezit. Een rechter heeft de Universiteit van Colorado gedwongen... om het verborgen dragen van wapens op de campus toe te staan. Student natuurkunde op de centrale plaza van de universiteit... Hij zit met een medestudent te bladeren in de Bijbel. Wat vind je ervan dat medestudenten een verborgen wapen mogen dragen? Ik vind dat niet. don't. Like that. Um, personally I don't... Ik denk dat the way the Second Amendment should be interpreted, but I would like to have Ik vind dat geen prettig idee. Ik voel me ook niet bijzonder onveilig daardoor. Maar ik denk niet dat het de juiste interpretatie is van de wet dat de Amerikanen wapens mogen dragen. Ik zou graag zien dat de wet wordt veranderd. Een student zit op een muurtje, sigaretten roken. I would have to disagree with that rule. I just feel my own personal I believe that people should have the right to carry guns. Ik ben in principe voor vrij wapenbezit, maar niet voor wapenbezit hier op de universiteit. What a feel that infringes upon our safety at this university going into the classroom? Vergroot niet bepaald de veiligheid, denk ik. Verbaast het jou niet dat de politici hier op dit moment niet over praten? I, I do think it should be a bigger part than it is. People kind of get caught up in this campaign on the little nitty-gritty issues that don't matter as much. Mij als Amerikaan verbaast het toch ook... dat het niet meer een onderwerp is van de campagnes, het vrije wapenbezit. Het is toch behoorlijk omstreden op dit moment. Maar in de campagnes, het gaat alleen maar over kleine onderwerpjes... en niet zoiets fundamenteels als dit. Een leraargeschiedenis. If we now look around here... I mean, is there a possibility someone is carrying a gun here from these students? Um, indeed, there is. That student would have to be over 21. Er kan hier inderdaad een student met een wapen rondlopen... Die is dan wel ouder dan 21 en mag geen verleden hebben van drugs of drankmisbruik. En mag ook geen psychiatrisch verleden hebben. Um, het Probleem is, uh, yeah. is de autoriteiten komen er in de regel pas achter als het te laat is. How, how does that make you feel? Right now in the middle of this plaza, I don't worry about it. Hier midden op het plein hier maak ik me geen zorgen. I do want to point out that there is an exhibit over there. Together by an anti-abortion group that is quite vivid, quite graphic in its depictions. Nu zie je daar een standje van een anti-abortus-campagne. Er hangen aardig wat onaangename bloederige foto's. Daar discussiëren we dan over, in de klas. And I think the presence or possible presence of a handgun in the classroom in that setting... You mean you would avoid vivid discussions too much? Certainly if I knew that someone had a gun in the classroom, I would... Daar ben ik toch minder toe geneigd tot dat soort discussies als ik weet dat er wapens in de klas zijn. Wapens zullen de hele sfeer in de klas veranderen, denkt de lerares. Ken Stanton. Waarom ben jij hier naartoe gekomen als student? Uh, my wife and I were at Virginia Tech when the shootings happened in 2007. We both lost friends. Hij en zijn vrouw studeerden aan Virginia Tech toen schutters daar in april 2007 32 mensen doodschoten. Ze verloren vrienden. We did, we fought for gun rights there for four years. We hebben toen vier jaar gevochten voor het recht om wapens te dragen. De universiteit wilde nergens naar luisteren. So we said, well, we'll go where we can and where we will not have, uh, being in a with no and no to Toen zijn we gegaan naar een universiteit waar studenten niet kunnen worden neergeschoten zonder de mogelijkheid om zich te verdedigen. And Reportage hoorde u over de Verenigde Staten en het wapenbezit daarvan. Wessel de Jong, het was voorbereiding voor uitkijken naar het debat van komende nacht tussen Obama en Romney. Wilt u daar meer over weten, kijk dan op onze website nos.nl, dossier Amerika kiest. En zo dadelijk racisten komen er bij FC Groningen niet meer in. We spreken zo algemeen directeur Hans Nijland van de voetbalclub. Want die is het zat. Eerste verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staan 27 files nu, Lara. 115 kilometer bij elkaar opgeteld. Op een aantal plekken verlies je veel tijd door ongelukken. Op de A7 vanuit Horenaar-Zaandam staat tussen Purmer en Zuid... en Knopend Zaandam 9 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstof is dicht. A12 vanuit Arnhem in de richting van Utrecht... tussen het knopend Velperbroek en het knopend Waterberg... nog 3 kilometer. Dat is daarover van een file door een ongeluk. Ook hier is de weg weer helemaal vrij. En op de A20, hoek van Holland-Gouda, tussen knooppunt Ketelplein en het knooppunt plein 10 kilometer door een tweetal ongelukken vanochtend. Bij het knooppunt plein is van dat laatste ongeluk de rechterreis ook nog dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A4 vanuit Hoogvliet naar Vlaardingen voor het knooppunt Ketelplein. A58, Breda-Tilburg tussen Knoppend-Galder en Ulvenhout... in zuiden van Breda is Vier eh, kilometer door een ongeluk. De linkerrijshoek is afgesloten. En tot slot de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven... tussen Asten en Gelder op drie. Ook hier is een ongeluk gebeurd. En ook hier is de linkerrijshoek dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, de algemeen directeur van FC Groningen, Hans Nijland... wil de supporters die zondag in de wedstrijd, tijdens de wedstrijd tegen Rode JC... racistische opmerkingen maakten, niet meer zien in de Euroborg. En nooit meer. Meneer Nijland, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gebeurde er zondag dat, dat de druppel vormde die de deed overlopen? Nou, de druppel is uh, helder dat uh, uh, een, een aantal supporters... Uh, richting sp uh, spelers van ons, uh, Zevuiken, Luciano... Uh, kwetsende, uh, discriminerende uh, uh, uh, taal hebben geuit richting spelers van ons. En uh, nou ja, dat is niet een kwestie van uh, uh, de bekende druppel, maar dat is een kwestie van dat we dat simpelweg niet, uh, niet, uh, niet accepteren. En daarmee wordt duidelijk een, een grens uh, gepasseerd. En uh, dat is één. Maar twee, vinden wij ook dat wij onze, onze werknemers, in dit geval onze, onze voetballers, uh, uh, daartegen in bescherming moeten, moeten nemen. Dus uh, het is heel simpel: uh, onacceptabel. Ja, wat is er gezegd? Nou, dat, uh, uh, is niet, uh, dat wil ik niet herhalen. Zo Uitspraken erg was het, wat, wat u betreft. Zijn, maar, ja. Sorry? Zo erg was het? Ja, het was dusdanig dat, dat, dat, dat, dat. Ik heb geen zin om dat, om dat te herhalen, maar het, het was uh, discriminerende teksten. Uh, zeer kwetsend, uh, bedreigend. En uh, nou ja, dat, uh, dat hoort zich niet thuis en zeker niet in het voetbalstadion. En dat is tot u gekomen via de spelers die het gehoord hebben? Ja, dat is tot ons gekomen, uh, uh, tot, uh, tot de spelers. Ja. Nu gaat u dit uitzoeken, wie dat waren. En zorgen dat ze de Euroborg nooit meer inkomen. Uh, gaat dat dan ook betekenen dat er een ander beleid wordt gevoerd, ook naar de toekomst? Nou, dat, uh, dat weet ik niet. Kijk, gelukkig hebben wij... Uh, ...hier nog niet eerder mee van doen gaat. Wij spelen vanaf 2006 in het nieuwe stadion hier in de Europa-stadion. Nee, maar, maar zegt u nu vanaf nu, wie dit doet uh, bij ons komt er nooit meer in? Ja, dat heb ik gezegd. En ja. en, en, en, en, maar dat lijkt me toch ook hartstikke logisch? Ja, dat zou wat, wat kunnen wat zijn. Betreft, maar... uh, wat mij betreft behoeft dat geen enkele, geen enkele discussie. Ieder, ieder wel, weldenkend mens zal dit toch 100% met ons eens zijn... ...en toch ook vinden dat dit uh, simpelweg niet, uh, niet, uh, niet kan. Oh. En uh, het is voor ons heel helder, wij hopen uh, uh, zeg maar de daders, dader of daders op ja. te sporen... door middel van uh, de camera's bij ons in het stadion, video, videobeelden. Ja. En als, als ons dat gelukt, dan is het de stadionverbod, punt, ja. er, niet meer in, er niet meer in. Maar goed, u neemt nu die maatregel. Uh, vorige week gebeurde het bij Utrecht, waar, en dat waren er niet tien, dat waren er veel meer... Uh, die over Hamas begonnen te zingen. En daar zijn voor zover wij weten geen maatregelen genomen. Nee, maar ik ben ook geen directeur van FC Utrecht. Ik nee. ben uh, directeur van, uh, van FC Groningen. En uh, uh, wij bepalen hier uh, bij ons in het stadion uh, uh, de regels. En nogmaals, wij vinden dat dit uh, simpelweg niet kan. He, spelers hebben bij ons ook hun beklag gedaan. Dat is, uh, dat is hartstikke logisch. Mm. En uh, ja, ik, ik vind de discussie eerlijk gezegd oh, iets, niet zo ingewikkeld. Nee, dit die, die niet, is dit misschien niet ingewikkeld. En, u, u trekt heel en, duidelijk en, een wij, lijn. En we en en en grijpen in. Ja. En, ja, en niet meer en niet minder. Maar meneer Nijland, ik kan me voorstellen dat Marcel een beetje denkt aan de KNVB. Dat er misschien vanuit de KNVB ook wat zou moeten gebeuren als het toch in meer stadions te horen is. Ja, maar ik denk dat de KVB dat eerlijk. En we zijn over dit soort zaken uiteraard als clubs en ook als KVB voortdurend met elkaar in gesprek. Het is gewoon hartstikke lastig als clubs en zeker ook als KVB. Mm -hmm. om, om hier grip op, op, op te krijgen. Dat realiseer ik mij, mij heel goed. Maar eh, accepteren of het gelaten toestaan, dat, dat zeker niet. En vandaar dus dat wij. En gelukkig hebben we dit in het verleden nog niet eerder meegemaakt. Nee, precies, Kijk, ja. het gaat even voor de helderheid, het gaat niet om. Uh, een, een, een, een fluitconcert. Hè. In geval wij eens dus een keer wat minder voetballen. Dat hoort er allemaal bij. En, en, en het, het publiek, onze supporters, hebben ook het recht. Uh, om, dat, uh, om dat te doen. Alleen ik heb het hier niet over een fluitconcert. en een, een, een afkeurend geluid. als een bal uh, eens een keer niet goed wordt aangespeeld. Maar ik, ik heb het hier dus echt over. Racistische opmerkingen. En, en had eh, daar tijdens de wedstrijd wat eh, aan gedaan moeten worden? Ik kan mij voorstellen dat als het nog eens gebeurt in het stadion bij een thuiswedstrijd van Groningen, dat u eh, wil dat de spelers het veld aflopen, bijvoorbeeld. Ik nou, ik nog... vind, ik zou dat, dat, dat vind ik een hele goede opmerking die u, die u maakt. Daar hebben wij het gisteren hier intern natuurlijk ook over gehad. Ik zou er eerlijk gezegd geen enkele moeite mee hebben als dit soort dingen gebeuren. Dat spelers dan zeggen: ik kappen mee ja. en uh, we gaan lekker douchen. En we gaan vanmiddag naar, naar huis uh, voetbal overstijgt. Wat mij betreft bepaalt niet alles. Uh, dit kan iets. En, uh, ja, als bij het... en ik ga ervan uit dat de herhaling uitblijft hier in het, uh, in het stadion. Dat iedereen zijn uh, een gezonde verstand gebruikt. Maar mocht dit vaker gebeuren, ja, heb ik er eerlijk gezegd geen enkele moeite mee. Dat we lekker gaan douchen. En, uh, en mooi naar huis gaan. En uh, uh, aan de keukentafel een spelletje met z'n hier niet gaan doen of iets dergelijks. <lacht> Dank. Hans Nijland, algemeen directeur van uh, Groningen. Dank u wel. G Graag gedaan. Daarvoor. Bijna vijf voor half negen. Hoe krijg je een leeg kantoor Rotterdam. nou weer in gebruik? In Rotterdam hebben ze er iets op gevonden. Mark, Robin Visser, in een wetenschapstoren. Ja, ja, het is ja op de achttiende verdieping zijn we nu aan het proberen of de zuurkast aan kan. De zuurkast, weet je wel, dat is zo'n zo kast met ja, zo'n glazen ruimte waar je dan alle experimenten in. Ja, van de van de inderdaad van de middelbare school. En meneer Postumus die is nou alle knopjes, want het is gloednieuw, hè? We zijn hier sinds anderhalve week. Ja, en, maar u heeft nou het licht aangedaan, dat is leuk. Maar er moet ook nog, die afzuigkap moet ook nog... Ja, de afzuigkap moet keurig dicht. Oh, en ja. daarna moet ik eerlijk toegeven... dat ik de afstandsbediening en de knoppen zelf nog niet heb uh, getest. Nee. De gebruiksaanwijzing ligt hier. Misschien dat we hem straks even door uh, kunnen nemen als we er Lijkt tijd voor hebben. Lijkt prima idee. Wij staan hier in een gloednieuw laboratoriumpje. Het is een kleine ruimte. Ja, dit is 50 meter groot... We hebben een paar laboratoria van 25 en een paar ja. van 50 meter... Ja. die we ook aan kleine, nieuwe bedrijfjes kunnen gaan uithuren. Ja. En uh, een paar jaar geleden was dit nog een leegstaand uh, kantoorgebouw... Ja. wat hier een beetje stond te verpieteren. Zoals heel veel kantoorgebouwen in Nederland leegstaan. Meer dan 15 procent. Klopt. Ik zag dat wij zeker in Rotterdam daar een grote uitdaging hebben. Ja. En dan is het voor ons ook mooi dat... Wij hadden ruimte nodig voor die start startende bedrijfjes. Ja, ik Dan moet even uitleggen waar u van bent. Want oh, u, bent van het, u, u komt ja. van het Erasmus Medisch Centrum. Hè? Van iets wat jullie incubator noemen. Wat doen ja. jullie in het kort? Het Erasmus MC is het grootste universitair medisch centrum in Nederland. Wij doen onderzoek, onderwijs en topzorg. Ja. Daar komen nieuwe ideeën uit. En die nieuwe ideeën moet je ook nut geven. Die mogen niet op de plank gaan liggen verstoffen. Dat betekent dat wij daar... Kijken of we dat kunnen beschermen. En dan zoeken we er een bedrijf bij. Of als het nodig is, starten we een klein ja. bedrijfje. En een klein bedrijfje kan dus in dit lab, wat hier dus al helemaal klaar staat, aan de slag. Als jij met een goed plan komt, ja. kun je er over een week in. Moeten we wel even kijken of die, die, die kap, die kast aan kan. Maar... Bij de test deden ze het. Ik weet alleen Alles dat doet het. hoe het werkt. En je krijgt het uitzicht er gratis bij. Nou is dit heel bijzonder. Hè? Dit gebouw, 15.000 vierkante meter, heeft jarenlang leeggestaan. Het was een kantoorgebouw. Ja. Daar zit nu weer leven in. Er gebeurt weer wat. Ja, tot ons grote geluk. We ja. hebben samen met de gemeente... en we hebben daar ook Europese subsidie voor gekregen... voor het Erasmus MC... dit opgepakt samen met de ontwikkelaar van het pand Fortress. We hebben een deal gemaakt. Als wij een bepaald minimumvolume aan huur zouden afnemen... gingen zij het verbouwen... en stopten zij hier ook echt weer een investering in. Ja. En dan kun je dit doen met z'n allen. Is dit een voorbeeld voor al die andere kantoorpannen in Nederland... Nou, of er zoveel labruimte nodig is, nee. dat weet ik natuurlijk niet. Maar goed. Maar samen als... Wij zijn toch eigenlijk ook een beetje bedrijfsleven. Hè? We ja. hebben 13.000 medewerkers, ruim een miljard aan omzet. Als grote partijen samen met gemeenten en projectontwikkelaars... dit oppakken, dan kan het. Dat en out of the box denken. Ja. Van een kantoorgebouw Absoluut. kan je dus ook iets anders maken, een laboratorium. Klopt. Studentenhuisvesting wordt natuurlijk ja, op een aantal nog. plekken ja. ook al gedaan. Zijn we ook belanghebbend ja. bij. Het ziet er hartstikke mooi uit. Ik ben heel tevreden. Morgen feestje? Morgen groot feest. <laughs> want dan is de officiële opening. Zeg, ik ga zo nog even naar beneden, want er zit hier ook nog een opleiding. Klopt, we Je hebben is hier van mee. alles aan de hand. We hebben Zatkin natuurlijk onderin. Maar ja, we hebben ook ROC. Goede on ja, we hebben ook goede contacten met de hogescholen en met het MBO in Rotterdam. Kortom: we hebben een groot project mee. We gaan het samen doen. Ik zou zeggen, groeten uit Rotterdam, uit de Science Tower, ja, Tot straks. Jij weer naar beneden. Mark Robin Visser gaat maar op en neer in die Science Tower. En wij gaan naar het noorden. De gemeente tietjeck is getroffen door een ongedierte plaag. Duizenden papiervisjes bevolken het gemeentehuis. En dat betekent dat de ambtenaren verplicht grote schoonmaak houden. Amarins de Haan van de gemeente tietjeck Goedemorgen. goeiemorgen... Goedemorgen. Papiervisjes. Um, we hebben ze even opgezocht. Ze lijken erg op uh, zilvervisjes die ik wel eens in mijn eigen huis heb zien lopen. Ja, dat? dat klopt. Daar lijken ze inderdaad op. En doen ze hetzelfde? Nou, deze visjes uh, die schijnen onder andere van papier te leven. Dan moet ik wel zeggen dat dat niet uh, in grote getalen is hoor. Dus dat we geen idee hebben dat ze zich echt door het papier heen vreten. Maar daar leven ze wel van. En dat is erg vervelend natuurlijk. Wat, wat, wat ziet u van ze? Wat, wat, u, u zegt ze vergeten niet al het papier op. Maar waarom moet er dan grote schoonmaak gehouden worden? Nou, ze tasten het papier wel aan. En uh, wij hebben hier in het gemeentehuis een archief zitten. En daar worden hele oude stukken ook in bewaard. En het zou natuurlijk uh, een ramp zijn als ze daar ook inkomen en die stukken ook aantasten. Mevrouw Daan, u had niet goed uh, de zaak schoongehouden. Nee, nee, dat schijnt zo te zijn, maar uh, kan die dat opmerking wel? horen we vaker. Maar um, het is een nieuwerwets uh, dier die het erg prettig vindt in gebouwen te leven waar het klimaat erg uh, fijn is. Dus uh, wij schoorschen waarschijnlijk goed voor onze mensen. <lacht> <lacht> <lacht> het is lekker warm bij je. Ja, het is lekker warm bij ons, ja. <lacht> Maar u maakt wel goed schoon, of niet? Ja, absoluut, ja. natuurlijk. Het is ja. geen bende in het gemeentehuis? Absoluut niet, ja. nee hoor. Nee. Maar, maar, maar hoe krijgt u ze nou uit? Dan moet u toch een keer extra vegen. Ja, nee, wij uh, hebben inderdaad extra maatregelen getroffen. En dat betekent dat uh, iedereen uh, zijn uh, ladenblokken door moet, zijn kasten door moet. Al het papier moet van de grond af, dus ook geen oud papierdozen meer. Dat moet allemaal in plastic bakken verzameld ja, maar worden. Maar dat stond er dus wel? Ja, ja, maar je hebt het thuis ook wel, hè? Een oude, nee? een ja, oude nee, doos en daar bewaaien je, <laughs> je papier in. <laughs> ja. ja. Nou. En dat moet allemaal opgeruimd worden. Wanneer moeten en... ze weg zijn? Uh, we krijgen vrijdag en zaterdag. Dan krijgen we nog uh, het bedrijf langs. Wat. Uh, de boel gaat benevelen en dan hopen we dat de laatste vissen weg zijn. En spinnen schijnt ook een goede oplossing te zijn, mevrouw Lander. Is dat iets voor u? Oké, Nou, dan laten we de spinnen hier los. Dat maar gezellig worden in T-checks deel. Dank u wel hoor, succes ermee. Ja hoor, graag gedaan. Dank u wel, dag. Ga ik golven, duiken, boogschieten, zeilen, tennissen, fitnessen, surfen? Of ga ik gewoon lekker helemaal niets doen?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 Radio 1, het NOS-journaal. Opnieuw brand in Winschoten en veel jongeren hebben door het uitgaan last van hun gehoor. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Weer een brand in Winschoten, niet zo'n grote dit keer, maar wel de zeventiende in korte tijd. En dat terwijl er juist extra toezicht werd gehouden door politie en buurtbewoners. Omdat ze bang zijn dat er een pyromaan actief is, patrouilleren ze door de wijk, vertelt de burgemeester. Wat ik wil voorkomen is dat mensen hun eigen rechtertje gaan spelen. Ja. Uh, daar hebben we de politie voor. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen wel hun eigen eigendommen in de gaten willen houden. Die brand vannacht werd snel geblust door een oplettende buurman. Het was een voordeur die in de fik stond. Het is nog niet duidelijk of die brand is aangestoken. Bijna alle jongeren die uitgaan en daar harde muziek horen, hebben na afloop last van hun gehoor. De Nationale Hoorstichting heeft dat onderzocht, vertelt directeur van Delen. Uit de enquête die we hebben afgenomen blijkt dat 93% van de jonge stappers groot risico loopt op gehoorbeschadiging. En dat komt eigenlijk omdat de decibelniveaus gewoon veel te hoog zijn... in combinatie met dat er geen uh, gehoorbescherming wordt gedragen. Gehoorbescherming, dat doet maar 4% van alle jongeren. De Nationale Hoorstichting noemt de conclusies verontrustend... en wil dat de overheid ingrijpt. In België ligt het treinverkeer sinds gisteravond tien uur plat, want er wordt gestaakt. De regering wil dat er, net als in Nederland, meer scheiding komt tussen het vervoer en het onderhoud. De vakbonden zijn er boos over, die willen juist één spoorbedrijf. En niet alle reizigers waren op die acties voorbereid, bleek vanmorgen op het station. Ja, ik had er wel een e-mail van ontvangen, maar uh, het was mij ontschoten vanmorgen. Ja, ik werk in Mechler, dus ik moet normaal de trein hebben. Ik ga proberen de bus te pakken nu. Meneer, u wist niet dat er staking was nee, vandaag? Nee, nee, nee. En waar moet u naartoe? naar Brussel. Ja, spijtig. Hè. Eventueel een bus kunnen pakken. Hè. Dat is de enige manier waarschijnlijk. Hè. Ook Nederlandse reizigers hebben last van die staking in België. Internationale treinen zoals Eurostar en de Thalys vallen uit. Er zijn waarschijnlijk geen Nederlandse banken die hun risicovolle zakendeel moeten splitsen, afsplitsen van het consumentengedeelte. Dat zijn voormalig Rabotopman Wijfels in Nieuwsuur. Wijfels zat in de groep experts die gisteren bij de Europese Commissie pleitten voor zo'n bankensplitsing. Ze willen ook een beroepsverbod voor foute bankiers. Als je duidelijk bewezen hebt een bank niet te kunnen leiden... We hebben bijvoorbeeld in Nederland het DSB-voorbeeld gehad. Scheringa. Lijkt mij een aanmerking te komen om nooit meer toestemming te krijgen om een bank te leiden. Wijfels is voorzitter van de commissie die de structuur van Nederlandse banken moet onderzoeken. Decennialang verwaarlozing, het Great Barrier Reef bij Australië. De Australische regering geeft dat nu toe. Het koraal is in 27 jaar de helft kleiner geworden. Dat komt voor een deel door orkanen, maar ook door een zeestersoort die rif eet. De regering heeft al wel maatregelen genomen, zegt correspondent Robert Portier. Wat er gisteren werd gezegd is uh, dat dat uh, tijd kost om uh, de effecten daarvan mee te krijgen... Maar ja, dat de overheid natuurlijk tientallen jaren lang niet heeft omgekeken naar de Great Barrier Reef. Er eigenlijk vanuit was gegaan dat dat allemaal vanzelf wel goed zou komen. En dat ze nu natuurlijk op de blaren zitten. De Australische regering belooft beterschap. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is vandaag een echte herfstdag met veel bewolking, wind en regen. Nou, op dit moment is het overwegend bewolkt en vooral in het westen regent het nu. In de rest van het land is het meest droog. Het is nu een graad of 13. In de loop van vanochtend breidt de regen zich van west naar oost uit over het land. Maar in Zuid-Limburg blijft het vanochtend nog lang droog en daar is nog kans op een beetje zon. Vanmiddag is het uiteindelijk in het hele land bewolkt. Er zijn een perioden met regen en plaatselijk kan er flink wat neerslag vallen. Nou, de wind hier is matig, aan zee vrij krachtig en komt vandaag uit zuidwest en is ook wat vlagerig. Het wordt vandaag uiteindelijk een graad of 16. Nou, vanavond en vannacht blijft het regenachtig, maar er zijn wel zo nu en dan wat droge perioden. Kijken we naar morgen donderdag. Dan heeft voornamelijk de zuidoostelijke helft van het land te maken met veel bewolking en regen. In het noordwesten is het aanzienlijk droger en daar breekt later op de dag ook nog de zon door. Het wordt morgen 14 à 15 graden. ANWB Verkeersinformatie met 26 files, Een dikke 100 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste vertraging heb je door aanrijdingen. Zo loopt het op een aantal wegen rondom Rotterdam helemaal vast... door ongelukken eerder vanochtend. Op de A4 vanuit Hoogvliet naar Vlaardingen... staat tussen knooppunt Benelux en het knooppunt Ketelplein 4 kilometer. Komt er ongeluk op de A20, dan kom ik zo bij. Eerst de A7, Horensaandam, tussen Purmer en Zuid... en knooppunt Zaandam 9 kilometer door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij. En op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam... is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Spijkenis en Hoogvliet staat 2 kilometer. Rechterreis ook is afgekruist. Op de A20, hoek van Holland-Gouda, zijn vanochtend een tweetal ongelukken gebeurd. Tussen de knooppunten Ketelplein en Terbrechtseplein staat nog 7 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. En ten zuiden van Breda, op de A58 richting Tilburg... staat tussen knooppunt Galder en Ulvenhout 4 kilometer door een ongeluk. Maar ook hier is de weg weer vrij.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 Dankzij het uitgebreide Volvo-optiepakket ter waarde van ruim 4.000 euro. Tijdelijk standaard op de Volvo S60, V60 en XC60. De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door de Vaco Bandenspecialist. Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De abortusboot van de Nederlandse organisatie Women on Waves... gaat voor anker voor de kust van Marokko. Nog wel in internationale wateren, dat wel. Het is de bedoeling dat zwangere vrouwen in nood worden geholpen. Anders moeten ze in Marokko een illegale abortus ondergaan. En het is ook de bedoeling om de, het uh, de debat over abortus aan te zwengelen... in het islamitisch land. We gaan erover praten met correspondent Ellen van der Bovenkamp in Marokko. Ellen, wat vinden ze ervan in Marokko dat die boot er komt? Nou, hier in Marokko zitten ze niet echt op die boot te wachten. Veel Marokkanen hebben negatief gereageerd op de komst van de boot. En ze zien het als een uh, ja, provocerende actie. Uh, en ja, denken dat het niet echt nodig is dat er inmenging van buitenaf komt om een goed debat over de eventuele legalisering van abortus te voeren. Want, de, bovendien, is de club, ja, sorry, bovendien is de club die, uh, die Bummen onwezen heeft uitgenodigd. Een uh, club die nogal omstreden is uh, in Marokko. Dat is uh, MELI en dat is de organisatie of de beweging voor uh, individuele vrijheden. Mm -hmm. En dat is een klein klapje jongeren ja, die een nogal controversiële positie hebben hier in de, in de maatschappij. Omdat ze eerder al uh, provocerende acties hebben uitgevoerd. Wat is de status op dit moment van uh, abortus in Marokko? Het, het is verboden? Vindt het wel plaats? Wat, wat weet jij daarover? Ja, het is inderdaad wettelijk verboden, maar naar schatting vinden er uh, elke dag wel zo'n 600 illegale abortussen plaats. Dus het is zeker wel een probleem uh, in Marokko. Maar er wordt ook al regelmatig over uh, gedebatteerd, uh, onder andere in het parlement. Uh, een paar jaar geleden heeft een gynaecoloog en hoogleraar uit Rabat de Stichting voor de Strijd tegen Illegale Abortussen opgericht... En hij lobbyt heel actief bij politici om abortus te legaliseren. En hij kan natuurlijk aan de hand van praktijkvoorbeelden heel goed laten zien... Uh, ja, wat voor verschrikkelijke dingen er allemaal kunnen gebeuren als een abortus illegaal plaatsvindt. Ja. En, en hoe is het in het islamitische land? Mag, mag je er eigenlijk over praten, over discussiëren? Jawel, hoor, het is echt niet zo dat je in de islam het niet over seks kunnen hebben of alles daaromheen. Uh, ja, anticonceptie is ook gewoon vrij verkrijgbaar hier. De morning after pill ligt bij de apotheek. Alleen, uh, abortus is uh, ja, nog steeds wel een lastige kwestie. Uh, de islamitische geleerden zijn het er niet helemaal over eens... Uh, in welke gevallen je wel en niet abortus uit mogen voeren. Maar het is niet zo dat het onbespreekbaar is. Uh, in de islam wordt er ook van uitgegaan dat de, uh, dat de vrucht niet meteen bij de bevruchting uh, bezield is. Pas later wordt uh, de geest in de vrucht geblazen. Dus in de tussenliggende periode zou in theorie abortus in bepaalde gevallen uitgevoerd kunnen worden. Mm -hmm. Dus er is zeker marge voor de discussie. Ja. Hey, Rebecca Gombarts van, van, uh, van de boot uh, zegt ook dat um, ja, islamitische landen... helemaal niet zo militant anti-abortus zijn als uh, bijvoorbeeld streng katholieke landen... zoals we dat gezien hebben in Ierland. Mm -hmm. uh, wat verwacht jij dan um, voor reacties als, als de boot aanmeert of voor anker gaat? Verwacht je demonstraties? Nou, tot nu toe hebben uh, bijna alle partijen negatief gereageerd, maar wel heel rustig. En mensen laten ook wel duidelijk merken dat ze hier niet zo op is te wachten, maar ook niet zo zin hebben in een heel mediacircus hieromheen. Dus ik denk dat men probeert gewoon uh, de komst van de boot zoveel mogelijk te negeren. En de regering heeft wel gezegd dat de autoriteiten op zullen treden tegen aansporingen om de wet te overtreden. Uh, dus hoe de autoriteiten zullen reageren, het kan zijn dat ze dat ja, zullen proberen te voorkomen dat. De boot aanlegt, want ik geloof dat het wel de bedoeling was dat de boot eerst naar de kust komt om vrouwen op te halen en dan daarna weer teruggaat naar internationale wateren om uh, daadwerkelijk een abortus uit te voeren. Ja, als zich vrouwen melden, want ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er Marokkaanse vrouwen zijn die zich bloot willen stellen aan die media-aandacht en die zo ja, die dat risico willen lopen. Nee. Ik ben heel benieuwd. Ja, in Portugal uh, in 2004 was dat, was, werd er een blokkade zelfs opgeworpen hè, voor die boot met oorlogsschepen. Daarvan is in Marokko geen sprake? Nee, nee, nee daarvan is zeker geen sprake. Nee. Ik, wat ik zeg, ik denk dat ze echt willen proberen. Uh, nou, ...die zo geruisloos mogelijk voorbij te laten gaan. Dus ik vind het heel vervelend uh, nou, dat Women on Waves denkt... ...dat die inmenging van buitenaf nodig is. En het eerste wat de regeringswoordvoerder die ik uh, gisteren sprak tegen mij zei... ...was er is in Marokko vrijheid van meningsuiting. Met andere woorden, we kunnen dit debat prima zelf voeren. Daar hebben Women on Waves niet voor nodig. Ellen van de Bovenkamp vanuit Marokko over de komst van de abortusboot van Women on Waves. We gaan naar het schaatsen, want de hele zomer zochten de schaatsers van de voormalige controlploeg naar een nieuwe sponsor. En nu, vlak voor het seizoen begint, hebben ze er eindelijk één gevonden. Hierdoor kan bijvoorbeeld wereldkampioen Sprint Stefan Groothuis zonder zorgen op weg naar de Olympische Spelen. Over anderhalf jaar is dat in Sochi. Volgens de Telegraaf is het internationale consultancybureau Brand Loyalty de nieuwe geldschieter. Maar dat wil de coach, hoor ik nog niet bevestigen. Ja, ik op geen enkele naam in.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 Zo de helft van alle Nederlandse gemeenten krijgt binnen enkele decennia te maken met krimp. En dus met veel problemen. Hoort u zo meer over? Eerst naar de verkeersinformatie, Dennis. Mooi, ook Krimp daar? Ja, inderdaad wel, Krimp. Er staat nu een dikke 100-kilometer file lager, verdeeld over 34 plekken. Dat is meer geweest. Um, er zijn een aantal ongelukken die vanochtend voor vertraging hebben gezorgd, vooral bij Rotterdam. Op de A4 vanuit Hoogvliet naar Vlaardingen staat voor het knooppunt ketelplein nog 2 kilometer. Dat komt door problemen eerder vanochtend op de A20, hoek van Holland-Gouda. Daar zijn een tweetal ongelukken gebeurd. Er staat nog 7 kilometer tussen het knooppunt ketelplein. Plein en het knop- en tebrechtse plein, maar in beide gevallen is de weg weer vrij. De A7 vanuit Horenaar naar Dam bij Weide 3 drie kilometer door een ongeluk, ook hier is de weg weer vrij. En op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam, tussen Spijkenissen en Hoogvliet, twee kilometer door een ongeluk. Hier is de rechterijst ook nog dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Zelfs vlaanderen Oost-Groningen, Zuid-Limburg. Het zijn regio's die al jaren krimpen. Scholen worden daar noodgedwongen gesloten. Voorzieningen verdwijnen, huizen staan leeg. Er zijn regionale kenniscentra die zich bezighouden met deze problemen. Maar vandaag wordt er ook een landelijk kenniscentrum gepresenteerd. We gaan erover praten met hoogleraar Economische Demografie, Leo van Wissen. Meneer van Wissen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat kan een landelijk kenniscentrum toevoegen? Nou, verschillende regio's uh, die zijn al lang bezig met krimp... en die ontwikkelen ook al uh, kenniscentra uh, om zich in die regio's daarmee bezig te houden. Ik zit zelf bijvoorbeeld in uh, Groningen in het kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland. Maar veel regio's hebben eigenlijk dezelfde soort problemen... en dan is het goed dat je een soort coördinerende functie hebt centraal... om, om dat soort kennis met andere regio's uit te wisselen. Ja, dat je niet uh, ieder voor zich het wil opnieuw aan het uitvinden bent. Want iedereen heeft te maken met dezelfde soort probleem? Ja, de onderliggende uh, problemen zijn natuurlijk hetzelfde. Uh, ja, we krijgen steeds uh, minder geboorte en meer sterfte. Uh -huh. uh, maar elke regio is toch specifiek. En zelfs Vlaanderen is het natuurlijk heel anders dan als Groningen of Parkstad Limburg. Dus het moet wel in de regio uh, vertaald worden, maar de onderliggende processen uh, uh, zijn toch vaak wel uh, gelijkluidend. En, en problemen waar ik dan aan denk, bijvoorbeeld, u kent Oost-Groningen goed, is uh, het project rond de Blauwe Stad. Uh, met veel bombarie aangekondigd uiteindelijk, nou, toch enigszins mislukt omdat het gewoonweg niet vol komt. Uh, is dat ja. wat, wat ook in andere steden zichtbaar is? Uh, nou, steden, uh, je, hebt, je hebt plattelandskrimp en stedelijke krimp. Uh, je, Groningen is heel sterk uh, plattelandskrimp in het algemeen. Uh, Limburg meer stedelijk. Maar uh, dat zijn uh, ja, soortgelijke problemen. De reflex in het verleden is vaak geweest. Nou, minder mensen, meer bouwen. Nou ja, dat werkt dus niet. Uh, daar komen we nu steeds meer achter. Dus dan komt de vraag op wat dan wel. Nou ja, Blauwe Stad is een heel verhaal op zich, natuurlijk. Maar uh, daar zie je wel heel goed aan dat je aan andere dingen moet denken. Ja. Ja, en wat zijn die andere dingen dan? Nou, het is niet zozeer proberen de krimp te keren, als wel goed om te gaan met krimp. Krimp op zich is misschien niet het probleem, maar het gaat om de leefbaarheid in een regio of in een dorp of in een stad. Ook in een krimpende uh, context. En ja. dat kan op zich heel ja, goed. Want u, u geeft het al aan, het is niet te voorkomen. Het, we moeten er rekening mee houden dat die kernen kleiner worden. Ja, als je op de lange termijn kijkt, Nederland gaat over zo'n 25 jaar als geheel ook krimpen. Dus ja, die tendens is, uh, dat komt eigenlijk voort omdat we in de jaren 60 en 70 gestopt zijn met veel kinderen krijgen. Ja, dus niet meer alleen in die uithoeken, in het hele land komt er dan krimp voor. Ja, nou ik denk dat in de Randstad, de centrale uh, stedelijke gebieden, dat nogal uh, een tijdje uit zal blijven. En ja, helemaal daar daar verhuizen ook nog steeds mensen naartoe natuurlijk, Precies. voor werk bijvoorbeeld. Precies, ja. heel goed ja. Dus dat betekent dat, dat de krimp in de ene regio samenhangt met de groei in de andere regio. Ja. Maar dat dat een proces is wat eigenlijk ook al heel lang plaatsvindt... Uh, uh, ja, dat, dat is onontkoombaar. En u zegt eigenlijk, als je het accepteert... dan kan je er misschien ook wel uh, iets positiefs in zien. Of in ieder geval daar een positieve draai aan geven. Hoe zou je dat dan ja. moeten doen landelijk? Ja, nou ja, omgaan met krimp uh, is eigenlijk het devies. Uh, kijk, we wonen in een van de meest dichtgevolkte landen ter wereld. Dus dat we een beetje gaan krimpen, daar moeten we ook weer niet heel erg uh, Dramatisch benauwd manier. om doen. Nee. He, dus uh, minder files, uh, meer ruimte, minder vervuiling zijn ook weer positieve dingen. Maar goed, dat gezegd hebbende is het natuurlijk best wel een probleem voor veel gemeentes... dat scholen moeten gaan sluiten, uh, dat voorzieningen in de knel komen. Alleen, ja, je moet ook uh, proberen het potentieel van mensen meer te activeren en als overheid niet alles aan te dragen van oplossingen, maar leg, ik, ja, leg het probleem ook uh, in de regio van proberen op een creatieve manier een nieuwe wijzen te verzinnen waarop je kunt omgaan met dat uh, uh, probleem. Dus bijvoorbeeld adverteren met, met de ruimte die er is in Oost-Groningen, ik noem maar wat. Nou ja, dat is een soort marketing waarvan ik niet weet of dat heel eff effectief is. <laughs> maar je kunt bijvoorbeeld, nou ja, als het gaat om zorg, uh, vind nieuwe manieren tussen bijvoorbeeld corporaties en zorginstellingen om nieuwe dingen van de grond te krijgen. Uh, denk niet te veel vanuit het verleden, maar denk op een nieuwe manier om uh, ja, die problemen te lijf te gaan. Maar dat vecht toch al wat creativiteit. Zitten die uh, inventieve mensen er in dat landelijk kenniscentrum? Uh, nou, die zitten op allerlei plekken. Die zitten ook zeker in de regio's. Als ik in het noorden kijk, maar dat geldt ook voor Parkstad. Uh, ja, is zo'n doel van zo'n zo regionaal kenniscentrum om uh, kennisinstellingen en allerlei organisaties bij elkaar te krijgen. Maar lukt dat dan? Ziet u daar al resultaten van? Op sommige plekken zie je daar best wel uh, nieuwe dingen gebeuren. Het, het, het, het, de, de truc is eigenlijk dat je ook, laten we zeggen, het, het, het, het niet afbindt met de regelgeving die allerlei dingen verbiedt. Uh, bijvoorbeeld als, nou ja, als je als zorginstellingen wilt samenwerken in een regio die steeds dunner wordt, krijg je misschien de, de, de nationale mededingsautoriteit op je dak, want dat is tegen de concurrentie. Nou, dat, dat zijn rare reflexen. Daar moet je iets aan doen om toch in die situatie nou ja, dingen mogelijk te maken die, die, die wel werken. Ik kan me ook voorstellen dat um, men in dit soort gebieden um, ja, toch ook een, een, een inkomstenprobleem heeft. Want als er mensen wegtrekken en, uh, en, en winkels, bedrijven, ja. hoe, hoe komt zo'n regio dan aan geld? Ja, nee, dat is zeker een probleem. Het, uh, en, het, en ik denk dat de Rijksoverheid niet gauw uh, investeert in dat soort regio's, of wel? Nee, daar weet ja. u helemaal gelijk in. Het zijn natuurlijk moeilijke tijden en uh, er is nauwelijks geld voor dit soort zaken. Dus je moet het vooral ook zelf oplossen... Uh, ja, sommige corporaties hebben nog wel mogelijkheden, maar je moet er wel heel creatief in zijn. Maar het is zeker een probleem, ja. ja maar het, het, het landelijk centrum is niet bedoeld om ook wat geld los te peuteren bij de Rijksoverheid? Uh, nou, dat zal zeker geprobeerd worden. En ik denk dat het <laughs> ook zeker terecht is dat het geprobeerd wordt, want ja. sommige problemen zijn ook overstijgend. Uh, maar goed, ja, we weten allemaal, uh, de, de, deze dagen zitten de onderhandelaars natuurlijk uh, om elke cent uh, te, te, te praten. Dus er is weinig geld in deze tijden, dat is helemaal waar. Dus het Landelijk Kenniscentrum wordt een uh, lobbyclub? Nou, dat denk ik niet. Ik denk op de eerste plaats dat het is, want dat, dat, dat besef dat er gewoon niet veel geld is, is wel doorgedrongen. Ja. Het wordt op de eerste plaats van hoe kunnen we leren van elkaar en hoe kunnen we zo goed mogelijk nieuwe dingen insteken waar we nog niet eerder aan gedacht. En hoe kan de politiek daar ook de voorwaarden voor scheppen natuurlijk? Precies, dat is heel belangrijk. De Rijksoverheid moet wel de voorwaarden scheppen om dat goed te doen, hè, door regelgeving. Ik noem het voorbeeld van die, van die mededingingsautoriteit. Er zijn ook andere mogelijkheden dat je toch zeggen, experimenten toelaat in regio's uh, en nieuwe manieren bevordert en, en ondersteunt. Het hoeft misschien niet altijd heel veel geld te kosten, die wel nieuwe dingen kunnen genereren. Goed, hartelijk dank. Hoogleraar Economische Demografie, Leo van Wissen. Met Graag gedaan voor uw verhaal over de Krimp. Ja, dan gaan we naar Rotterdam. Daar hebben ze niet zoveel last van, Krimp. Maar er is misschien wel een beetje veel gebouwd de afgelopen jaren. Mark Robin Visser is al de hele ochtend aan ja. het rondneuzen... in een voormalig kantoorgebouw in Rotterdam. Dat jaar heeft leeggestaan, Mark Robin. Um, ja. En nu weer nieuw leven is ingeblazen. eigenlijk ja, herken nou, in de eigenaar dus net, inmiddels? Ik, zeg net van, ja, uh, ik zei net dat alles hier er zo mooi uitziet... maar ik ben nu op de 17e... Ja, oh, pas op. Pas nou op. Ja, dat doe ik niet, hoor. Dit doet, de, dit doet de eigenaar zelf, de directeur, meneer Royer. Ja, u, u zat vanmorgen naar de radio te luisteren... en u dacht, wat gebeurt er allemaal in mijn, in mijn gebouw? Ja, dat, <laughs> ik, ik, ik hoorde het op de Stond radio. Het komt ineens voor mijn neus. <laughs> ja, nee, ik dacht, uh, daar moet ook bij zijn. En we ja. zijn ook bij. En uh, het is in de laatste plaats, omdat het een samenwerkingsverband is... Tussen, tussen verschillende partijen die eerder een uitzending ja. aan de orde zijn gekomen. Ja. Wij zijn hier in, Nou, ik zal maar even zeggen, Uw Toren. Hè? Ja. Het is van Fortus, dat is ja. een projectontwikkelaar. Belegger een belegger. Ja. Uh, dit is nou typisch een voorbeeld van... een kantoorpand, zoals er in Nederland vele zijn, waar jarenlang eigenlijk ja, leegstand is, waar u dus ook last van had? Uh, we hebben wat leegstand gehad, uh, uh, maar we hebben daar een alternatieve invulling voor gevonden inderdaad. Ja. Uh, we vinden het belangrijk genoeg om, uh, ja, eigenlijk een afwijking van, van wat veel partijen doen die met, met leegstand kampen, zoeken naar alternatieve invulling als hotel, uh, studentenhuisvesting of ja. appartementen. Um, is hier echt iets bijzonders gebeurd. Absoluut bijzonders, want in de laatste plaats komt dat het gebouw zich daar vertreffelijk voor leent. Ja. De hele infrastructuur van het gebouw is goed, het ligt over een mooie plek. En uh, hoge plafonds, waardoor allemaal extra leidingen en, en, en techniek aangebracht kan worden. Ja. En dat hebben de gebruikers die er nu zitten ook gemerkt. En dat zijn ja. onze ambassadeurs en die zijn enthousiast over. En die, ja. die brengen dat ook verder. Ja, want ik ben vanochtend al bij een paar op bezoek geweest. Laboratoria zijn hier gevestigd, hè. Uh, uh, uh, kleine bedrijfjes ook die hier een plek kunnen vinden. We staan nu op een verdieping. Dit is de 17e, geloof ik, meneer Dolk? Ja, klopt. Ja, u bent de vastgoedmanager, dus u, u kent de weg hier. Ja, ik ben hier uh, drie jaar lang uh, mee bezig geweest ja, ja. om dit uh, voor elkaar te krijgen. Ja, dan nou, hoorden we net al, het is een gebouw met bijzondere uh, eigenschappen, hoge plafonds enzovoort. Niet alle kantoorgebouwen die leeg staan, voldoen daaraan. Nee, dat klopt. En uh, nou ja, dit gebouw leent zich daar wel voor. En uh, Met hulp van een aantal bedrijven, uh, ingenieurs, hebben we het over voor elkaar gekregen om dit. Uh, ja. Het nou was de wethouder hier vanmorgen, mevrouw uh, Lauwers... en die zei, ja, ik heb er ook behoorlijk wat energie in gestoken. Ik heb partijen bij elkaar gebracht, hè, gebeld met het Erasmus Medisch Centrum... van, hebben jullie ruimte nodig, enzovoort... Toen dacht ik, is die wethouder een beetje het werk gaan doen... wat jullie eigenlijk zouden moeten doen? Want nee. jullie zijn toch de eigenaar van dit pand? Ik denk dat we elkaar gestimuleerd hebben om ja? dit voor elkaar te krijgen. Ik denk niet dat je één partij mag aanwijzen die het gedaan heeft... en we elkaar geholpen hebben om dit voor elkaar te krijgen. Ja. Is dat dan de makker? vraag ik maar even aan de directeur van veel andere panden... dat er te weinig samengewerkt wordt of dat er niet creatief genoeg gedacht wordt... In deze tijd, waarbij het allemaal niet, uh, niet even makkelijk is... is het nodig dat je hand vasthoudt. En, uh, en gezamenlijk... Uh, Klinkt wel erg soft, hoor, maar ja, hand. Maar je bent het, toch het, gewoon een keiharde zakenman? Ja, en ook, er zijn verschillende wegen ik uw hand even dan om, vasthouden? Dat <laughs> doen we zo meteen wel. dat oh, uh, doen we straks, ja, gezellig. Ja, ja. Uh, er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. En is ja. een van de manieren waarop wij het graag doen. En, uh, en dat is uh, succesvol gebleken. Ja. Ja. Nou staat er in Nederland, ik had het vanmorgen eventjes uitgerekend... meer dan 7,5 miljoen vierkante meter nog leeg. Kunnen, kunnen we iets leren hier? Nou, ik denk dat het met name gaat om uh, een creatief benadering. Dat hebben wij hier gedaan uh, en sterker nog... Uh van de andere stad, een grote stad in het land... hebben we ook al uh, verzoek gekregen om ons mee te praten over oh, dit ja? soort invullingen. En, uh, Kijk, dan uh, gaat de bal dan rollen. En dan, dan gaat de bal rollen, dus ja, het, uh, ja we doen het graag op Uiteindelijk heb je geen handjes meer nodig en kan het gewoon weer helemaal zelfstandig. Uh, we hier. blijven graag samenwerken, want het brengt toch, me, het brengt toch verder op die manier. Ja. Ja, ja. Ja. Nou, Ik wens jullie een mooi feestje. Morgen wordt het gebouw officieel uh, geopend, ja. uh, meneer Royer en meneer Dolk van Fortress. Dank, leuk dat jullie even kwamen. Met alle plezier, okay, graag, gedaan. graag gedaan. En dankjewel, Mark Robin Visser. Zo dadelijk meer over de staking... In België. En we kijken vooruit op de financiële beschouwingen in de Tweede Kamer. Zouden gisteren eigenlijk al beginnen, maar het debat daar duurde zo lang dat het naar vandaag is verplaatst. Marcel Bril, Peter Blok, we spreken ze straks na 9 uur. Blijf luisteren. Wat er aan misstanden ontstaan is in dit circuit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 Vanmiddag start een nieuw seizoen Katholiek Nederland TV. Waarin ik, mediapriester Roderick van Heugen, u op de hoogte houd van alle katholieke zaken die spelen in Nederland en het Vaticaan. Katholiek Nederland TV, vanmiddag 5 over 5 bij RKK op Nederland 2. U ziet het medialandschap veranderen. Wij zien dat de juiste combinatie van online en offline media... 20% meer rendement kan opleveren. Kies ook voor de anderen kijk op de zaak. Ga naar postnl.nl/slash direct marketing. Dit is Radio 1.